De weeën van de Messias, dat is het onderwerp van deze nieuwe aflevering van onze serie Eindtijd en Profetie. Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom. Als we het hebben over de weeën van de Messias, dan hebben we het over een tijdspad. Toch? Ja. Wat bedoelen we daarmee met de weeën van de Messias? Nou, moeten we moeten natuurlijk eerst eens kijken wat weeën zijn. Ja. Uh, hoeveel kinderen hadden jullie? We hadden er drie, wij hebben er drie. We hebben er drie, nou nee, ja. we hebben er vijf. Kijk. Dus we hebben dat wel meegemaakt, kijk. Weeën kondigen de geboorte van een kind aan. Ja. De weeën van de Messias, dat is een rabbijnse term... Mm -hmm. die uh, kondigen de geboorte van het koninkrijk aan. Ja. Het langverwachte koninkrijk. En rabbijnen noemen deze tijd de weeën van de Messias. En sommigen zijn zo ontzettend bang. Er een rabbijn in Amerika die komt niet naar Israël terug... omdat ze bang is voor de weeën van de Messias... Al is dat tijdperk al begonnen of leven we nu nog in een ander tijdperk? Uh, de grootste rabbijn die Israël voortgebracht heeft... die ken je natuurlijk wel, dat was de heer Jezus zelf, ja. de leermeester. En die zegt in Matthäus 24... 'Doch dit alles is het begin der weeën. Okay. <coughs> dus met, ja, hij stemt hierover een met gewoon met de rabbijnse traditie... Ja. dat we leven in de tijd van het begin van de weeën. Hmm. En... Uh, <coughs> Het is heel belangrijk om dat even te bekijken. Wat zijn dan de tekens van het begin der weeën? Ja, we Want we weten allemaal in... hoe, dat, hoe dat werkt met die weeën. Mm -hmm. uh, die weeën die, uh, gaan steeds sneller. En die worden steeds feller. Mm -hmm. En dan komen de ontsluitingsweeën. En dan komen de persweeën. Ja. Nou, dat komen allemaal, die dingen komen terug. Die weeën van de Messias worden... Dat in... zie je ook, zeg maar, in, in het woord. Allemaal staat er in de Bijbel. Ja. Een Bijbels begrip. Jezaai is dat... spreekt erover, ja, okay. de profeten spreken erover, de Heer Jezus spreekt erover, uh, Openbaring spreekt erover. Ja, ja. Die ontsluiting en die persweeën, daar kom ik straks op terug aan het eind van de uitzending. Okay. Want dan zitten we in Openbaring, zitten we aan het eind natuurlijk ja, ook. Ja, precies. Dat is duidelijk. Nou, wat zijn de tekenen die de Heer Jezus hier noemt? Ik dat zeg... is in Matthäus 24, hè? Ja, natuurlijk ja. in Matthäus ja. 24. En ook in open... uh, Lukas 21. En Marcus 13, mm -hmm. zal okay. er zo bij noemen. Nou, daar gaat hij dan. Uh, vers 7. Want volk zal opstaan tegen volk. Nou, dat zien we ongelooflijk gebeuren in het Midden-Oosten. Al die zogenaamde uh, islamitische lente. Ja. Uh, Al, iedereen alle volken, staat op tegen iedereen. Een volk binnen een land. Ja. Volkeren binnen een land. Ja. Volkeren binnen een land en, en ook ja. uh, van de andere ja. kant. En koninkrijk tegen koninkrijk. Ja. Oorlogen. Mm -hmm. Irak tegen Iran. En uh, Perzië strakjes. Er zullen nu hier en dan daar... hongersnoden en aardbevingen zijn. Hongersnoden komen er steeds meer natuurlijk... ook in deze recessie. Ja. En in Lucas worden ook nog genoemd opstanden. En die worden ook nog genoemd pandemieën. Dus ja. dat zijn de tekenen. Dat is het begin der weeën. Mm. Dat zijn de eerste weeën die nu op dit moment gaande zijn. Ja. En dat is ontzettend belangrijk, dat goed te onderkennen. Dat zijn de tekenen dat die eindtijd begint. Mogelijk zijn er wel mensen die denken van... ja, maar dat is altijd, dat geweest. Is altijd al geweest. Hè? Natuurlijk. Dat is, ja. Maar het gaat nu om de combinatie van het allemaal bij elkaar... Ja. en om de intensiteit. Ja, en hm? laten we niet vergeten... een duidelijk mijlpunt, uh, mijlpaal 1948. Daar is het begonnen, ja. ja. Het. Nee, maar... Uh, dat was uh, zeg maar, ze het hebben over 100 jaar geleden, waren het ook opstanden. En we gingen men ook tegen elkaar in. Maar we hebben natuurlijk wel een hele duidelijke mijlpaal als ja. het gaat om. Uh... Ja, ja, We leven dus sinds die tijd in de tijd van het herstel van Israël. Ja. Het herstel van het land. En de hele wereld gaat er tegenin, want dat land voor een deel moet naar de Palestijnen, ja. zeggen ze. Het herstel van het volk, de mm -hmm. terugkeer. Uh, Mahmoud Abbas is heel duidelijk. Hij wil dat gebied hebben: Juriden Rijn. Ja. En er is, ik heb nog niemand gehoord, behalve de Israëli's, die daar protest tegen aantekent. Ja. En dat ja. is puur een Hitlerterm. Ja, absoluut. En daarom ja. zeg ik het ook in Duits, maar ja. dat, is, dat is schandalig. Ja. En iedereen schokt met die lieden, anti israeliden mee. En ze schokken zichzelf en hun bevolkingen naar de verderf. Want nog even voor uh, het begrip van, van de mensen thuis. Uh, 1948, zeg maar, is een duidelijke mijlpaal, omdat toen. Het uh, Israëlische Rijk uh, weer gestalte ja. kreeg. Maar hoe lang is het, uh, zeg maar, uh, niet-Israël geweest? Nou, dat is uh, vanaf het jaar 70, 135. Dus dat is uh, ruim, ruim 1800 jaar, ja, 18 ja. eeuwen. Ja, precies. En het is nu nog uh, lang niet compleet. Ja, nee, maar dat maakt het wel, zeg maar, uh, des te bijzonderder dat Israël daar nu wel is. En ja. dat de mensen daar ook allemaal naartoe trekken... wat de Bijbel overigens voorspelt. Maar als er 1800 jaar geen Israël is geweest en nu wel... dan is dat natuurlijk wel een hele duidelijke mijlpaal. Ja, maar er zijn, er zijn zoveel van die zaken. Ja. Telkens geeft God profetische aanwijzingen. Mm -hmm. Daarom bidt de psalm ook, herstel ons. Ja. Dat is stap nummer één, daar is God mee bezig. Doe uw aanschijn over ons lichten. Mm -hmm. Dat geeft een stuk geestelijk herstel... Opdat wij verlost worden, dan komt de verlossing. En de verlossing van uh, de wereld komt na de verlossing van Israël. Ja. Want er staat ook geschreven, de verlosser zal uit Sion komen. Oude Testament, nee, dat zegt Paulus. Uh, en Jezaja, Paulus haalt Jezaja weer aan. Ja. Maar als je de oorspronkelijke tekst nagaat, wat in Jezaja staat... Als verlosser zal hij voor Sion komen. Ja. En Paulus, die verandert dat... Of die neemt een andere vertaling, denk ja. ik. De verlosser zal uit Zion komen. Ja. Eerst komt hij om Israël te verlossen. Uh, de weeën van de Messias die er afgelopen zijn. En dan wordt ook de hele wereld verlost. Ja. Altijd eerst de Jood. En dan de Griek. En ook de Griek. En, en dan de, de Griek. Griek en ja. ook de Griek. Ja. Altijd de volgorde moeten we altijd goed in de, handen. Ja. in de gaten houden. Nou, die weeën van de Messias in Jezaja, mm -hmm. mag dat? Zeker. Ja. Dan gaan we even kijken naar Jezaja. Uh, ik meen dat het Jezaja 60 is. Maar we moeten even bladeren, want... Dit is Jezaja 66. Een hele merkwaardige tekst. Jezaja 66, vers 7. Voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard. Oh, dat is merkwaardig. Dat ja, is, dat is niet de normale gang van zaken. Dat niet, nee, nee, het <laughs> gebeurt soms wel eens. En ja. dat... Uh, ja... Uh, uh, uh, uh, een goede kennis van ons zal ja, ik zeggen. Ja. Die vrouw die uh, kreeg de kinderen vloep, die waren zonder dat er weeën waren. Okay. Maar ja. er kwamen wel de naweeën. Ja, ja. Maar goed. In dit geval ook weer, voordat zij smarten kreeg, heeft zij gebaard. Voordat de weeën haar overvielen, heeft zij een zoon ter wereld gebracht. Hmm. Wie is die zoon? De heer Jezus. Dat is de heer Jezus. Dus voordat de weeën kwamen, was de heer Jezus er al. Wanneer kwamen de weeën? Die kwamen in het jaar 70, toen Jeruzalem verwoest werd door de mm -hmm. Robijn, Romeinen. Ja, Romeinen ja. Ja. En in het jaar 135, toen het Joodse volk definitief in de grote ballingschap gevoerd werd. Ja. Dat is een verschrikkelijke tijd geweest. Zijn, in, die, in die periode zijn minstens twee derde van de Joden omgekomen. Ja. Nou, dat gaat om een zoon. Gaan we verder. Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Wordt een land op één dag voortgebracht? Of een volk op eenmaal geboren? Dat is geen zoon, maar dat is een land. Ja. Dat, wanneer is dat gebeurd? 1948, ja. wat je net noemde. Ja. Op één dag. De zoveelde de mei, ik meen de 14e mei was het. Ja, 1948. He? En toen heeft God hen de staat Israël teruggegeven. Ja. En dat was ook weer op wonderbaarlijke wijze. He? Dat was ook weer wonderbaarlijk. En die mensen die dat ondertekend hebben... hebben dat ook met een, daarna met een lofprijs aan de heren gedaan. Ja. Met de hulp van de Almachtige, zei zelfs ja. Ben-Gurion. Ja. We hebben altijd hebben we het over die ongelooflijke Was het niet biode. zo dat er één stemverschil was in de Verenigde Naties? Ja, dat was ook heel, ja. uh, heel spannend was ja. dat op dat moment. Maar uh, ja, de, de Verenigde Naties konden er niet van af. Nee. Wordt een land op één dag geboren, maal geboren... maar Sion heeft nauwelijks barenswee gekregen... of zij baarde haar kinderen... Punt 2 dus, het land, maar de barensweeën gaan eraan vooraf. Ja. Wat gebeurde er vlak voor 1948? Dat was de Holocaust. Ja. Die vreselijke Holocaust. Ja. De barensweeën van de geboorte van het land. Zo. Dan gaan we naar het derde aspect. Nou, ik denk dat we dat nog even moeten onderstrepen. De barensweeën van, van de geboorte van het land, zeg jij. Ja, dat is de Holocaust geweest. Ja, dat is wel een heel aparte conclusie. Ja. Maar dat is, het is allemaal zo duidelijk. Maar ja. de profetie wordt altijd achteraf duidelijk. En dat daarom, is natuurlijk ook zo. Daarom, daarom ja. weten we dat de hand des heren daarin is. Ja. Dat zegt de heer Jezus ook ergens. Mm -hmm. Die zegt tegen de apostelen. Uh, hij zegt, ik zeg jullie van tevoren, voordat het gebeurt. Omdat je gelooft als het gebeurt. Ja. En zo, klein voorbeeld, maar er zijn wel honderd profetieën die erover gaan. Tuurlijk, ja. Dan gaan we verder. Vers 9. Zegt God, zou ik ontsluiten is dus ontsluitingswege geven en niet doen baren. Nee, het is gebeurd. Ja. Maar nog meer. Of ben ik één die doet baren en toesluit? Dus God gaat door. Ja. Het blijft niet bij het land. Het blijft niet bij uh, uh, de, zonder de Westbank. De Westbank komt erbij. Jeruzalem komt erbij. De terugkeer gaat door. God gaat gewoon door. Mm -hmm. Stap 1, de zoon. De Heer Jezus, de messias, de komende koning. Stap nummer 2. Het land, het volk en de geestelijke redding. En God is in dat programma bezig. En de hele wereld is druk bezig om dat tegen te houden. Ja, ja nou de hele wereld, de hele geestelijke wereld. Daar, daarboven, daar ja. zit de geestelijke wereld ja. achter. Ja. Maar het probleem is dat uh, de politieke wereld en de, de wereld... worden daarvoor gebruikt. Die worden, daar wereld, gebruikt. Uh, die, ja, die worden uh, daarvoor gebruikt. Laat zich ja. ook gebruiken. Ja, laat zich ook gebruiken. Want als normale politici... Uh, hun hersens gebruiken Weten ze gewoon dat Israël gelijk heeft En wat zou er gebeuren als opeens de hele wereld Voor Israël zou zijn Dan zou je een heel ander scenario hebben uh, Nou Ik denk niet dat het gebeuren gaat Want nou, dat zijn... lijkt het ook helemaal niet op maar het is natuurlijk heel raar Maar er zijn toch zulke sterke Geestelijke machten aan de gang ja. Machten aan de gang in In de islam Machten aan de gang in, in de Verenigde Naties dat is één occulte troep daar. Maar je zou toch denken dat die machten... Zeg maar, van de geschiedenis ook hebben moeten leren... dat wat ze ook tegen God ingaan, dat dat niet werkt. Dat God inderdaad, zoals jij net zei, gewoon zijn plan trekt... en het wordt gewoon steeds een stapje verder volvoerd. Dus ja, wat, heeft, wat heeft het voor een zin? Die machten al... hebben geen alternatief. Ja, dat is het enige zo. plezier wat ze dus nu kunnen hebben... Ja. is het werk van God te vernietigen. Ja. En dat doen ze in Israël... Maar dat doen ze ook in het leven van de gewone mensen. In huwelijken, in gezinnen. In de huwelijken, in gezinnen, maar ook in gezondheid. Ja. In geestelijke gezondheid. Ja. En want de, de dief komt niet anders dan te, te, te, te, te stelen. De duivel is een moordenaar van de beginnen, zegt de heer Jezus. Ja. En dat is nou eenmaal zijn werk. Dat is het enige wat hij kan. Ja. Om, om af te breken. Mm -hmm. En hij ziet dat werk... En neem nou bijvoorbeeld al die branden, behalve de karmel, dat is weer wat anders. Maar al die branden in Israël. Ja. God herstelt het land. Ja. En dat land moet naar de Palestijnen of moet in de fik. Ja. God herstelt het volk, dus het volk moet ook kapot gemaakt worden. Ja. Dat is, dat is, en dat gaat in, in, in je eigen leven gaat dat ook zo. En die weeën van de Messias, die vind je ook terug in, uh, in, in, in Jeremia bijvoorbeeld. Jeremia 30. Jeremia 30 gaat over het herstel van Israël. Staat er in de NBG-vertaling die ik heb. Staat daar erboven. Er komen dagen, vers 3, luidt het woord van de Heer: dat ik in het lot, in de ballingschap... van mijn volk Israël en Juda een keer breng. Juda is terug, Israël mm -hmm. komt ook terug. Ik breng hen terug in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Maar wat gaat er dan in die tijd gebeuren? Vraag toch, vers 6, en ziet of een man baart. Waarom zie ik iedere man met zijn handen naar zijn heupen als een barende... en heeft zijn gezicht als een lijkkleur gekregen? Dus de weeën van de Messias. Zoals ja. de Rabijnen rabbijn, dat ook zeggen, mm -hmm. de weeën van de Messias die gaan gepaard... Met het herstel van Israël. Mm. Dat hoort daar dus gewoon mm. bij. Wee, want groot is die dag zonder weerga. Een dag van benauwdheid is het voor Jacob. En dan hoor ik vaak. Moeilijke tijden komen er nog voor Israël hoor. Hoe stuur de joden maar niet terug. Nee. Maar daaruit zal hij gered worden. Altijd als God een oordeel of rampen voor zegt, Komt altijd de verlossing erachteraan. Ja. Vaak wordt Hosea aangehaald. Als voorbeeld van Gods toon over Israël. Mm -hmm. Maar altijd zegt God. Hoe zal ik u prijs geven. O ja, Ephraim? Hoe ja. zal ik u prijs geven Israël. Nou ja goed. Uh, Al de berg Sion zal ontkoming zijn. Zegt Gods woord. Ook dat is een voorbeeld. Uh, en Daniel 12 vers ja. 1. gaat ja. ook over die enorme benauwdheid die er erover is. Ja, nou, ik, ik, ik vond het wel aardig. omdat uh, Toen ik in Israël was, was onlangs. Sprak ik dus inderdaad met iemand. En die zei van joh. Als het dan nou echt moeilijk wordt in Europa om daar nog te leven, al jullie als christenen, kom dan gewoon lekker hierheen. Dan gaan wij voor jullie zorgen. ja, nee, ik, ik, ik. Jij wil hier voor het, niet eerst, het eerst dat ik stil ben. Het <laughs> ja. ja. is toch prachtig om dat te horen? Dat zij, uh, ja, maar het is ook nog dus, prachtiger als dat gerealiseerd wordt. Ja, nee, maar het, het, is wel, wel een, het spreekt van een visie uh, dat zij dus wel degelijk zien wat er aan de hand is Tuurlijk. in de wereld. Tuurlijk, zie je dat. Ja. Dus, uh, ja. Uh, dat is Daniel ook, ja. vers 12, hoofdstuk 12 vers 1. In die tijd, dat is de eindtijd, zal Michael opstaan. Ja. Dat is de engelmacht die Israël beschermt. Mm -hmm. Er zijn twee engelen die met naam genoemd worden. Gabriel, de boodschapper van God, ja. en Michael, de engelvorst van Israël. Ja. Uh, de grote vorst die de zonen van uw volk terzijde staat, staat het hier ook. Ja. Er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals die niet geweest is, sinds er volken bestaan tot op die tijd toe. Mm. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al die in het boek beschreven bevonden wordt. Niet altijd is er ontkoming voor Israël. Ja, maar wanneer wordt je in het boek beschreven? Het hemelse boek. Ja, ja, ja dat, alles wat uh, in iedereen die in het boek staat, staat er. Ja, dat, heb ik nog geen inkijk in gehad. Ik weet alleen dat alle namen van de kinderen gods die uh, van hart in de Jezus geloven, uh, die, die staan er wel in. Ja. ja. ja. Maar. Dat, uh, dat zijn dus de mensen die ontkomen? Dat zijn onder andere, ja. Ja, ja onder andere. Maar ook Israël ontkomt als volk. Ja. Gaan we er dan vanuit dat heel Israël in het boek geschreven staat? Of maak ik het nou te lastig voor je? Jongen, jongen, dat is, dat, <laughs> dit, dit is moeilijk. Dit is heel erg moeilijk. Ja, dit is ook een lastige. Het is ja. heel, heel erg moeilijk. Ik, ik weet het gewoon niet. Nee. Ik denk en ik hoop en ik verwacht het wel. Mm. Maar hoe dat... Ja, want dan zullen toch ook weer heel veel mensen zeggen... Ja, maar hoe kun je nou zonder tegen Jezus uh, in het boek geschreven staan? Zou David in het boek geschreven staan? Ja, maar dat is het Oude Testament. Maar so wat? <laughs> ik heb de vorige keer ook uitgelegd... dat Israël nog steeds onder de termen en de voorwaarden van het Oude Testament leeft. Ja omdat we, hebben het ze gaat sliepen, de, ja, we hebben het over omdat de slaap gehad. sliepen ja. uh, toen Golgotha er was. God ja. heeft hen een geest van diepe slaap gegeven. Ja, precies. Ja. Dus dat is gewoon doorgegaan. Mm -hmm. die, die, die tijdperken overlappen elkaar ja. op een gegeven moment. Nog een keer. Isaiah 60, vers 1. Sta op, word verlicht. Want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heerde gaat over u op. En dan komt het. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken. En donkerheid de natieën. Maar over u zal de Heerde opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volkeren zullen opgaan naar uw licht. Mm -hmm. Oh, dan gaan we toch naar Israël. Ja, op naar Israël. Ja, ja. Volkeren zullen ja. opgaan naar uw licht. En koningen naar uw stralende opgang. Mm. En zo Israël beschermt. Dat is ook een voorbeeld uit uh, de oude geschiedenis van Israël. Want tijdens de plagen van Egypte werd het Joodse voor Israël ja. in het land Goossen beschermd. Beschermd, ja. Met Want, de eerste plagen, die kikkers, nou, daar ja. hebben ze mee geglibberd. Ja. En, en, en, en, en, en nog meer van die beesten. Maar toen die erge plagen kwamen, was, was er licht in het land Goossen. Ja, precies. Hun vee werd gespaard. Ja. Ze werden bespaard, gespaard voor die zweren. Ja, en, en datzelfde dat die... zal straks weer zo zijn. Dat ook in de eindtijd dit het geval zal ja. kunnen zijn. ja. En hoe dat verder afloopt, kijk. We zien ook dat de snelheid en de intensiteit van de weeën toeneemt. Ja. Dat zegt, we zitten toch in Isaiah. Dat staat in vers 22 van dit hoofdstuk. Er staat dit. Ik de Heere, zal het de zijne tijd met haast volvoeren. Ja, dus ja het, dat het, zie je gebeuren. Dat gaat steeds sneller, ja. gaat het allemaal. Ja. En, uh, met name in deze tijd, hè, als we uh, het hebben over ja, ja. hieraan. Uh, en daarom zegt de heer Jezus ook als hij de eindtijd, die benauwdheid... die hier beschreven mm. wordt in de Bijbel beschrijft... zegt hij, als deze tijd niet verkort zou worden... Ja. in Matthäus 24... dan zal er geen mens behouden worden. Maar wij moeten goed onthouden en vasthouden... dat profetie wordt niet automatisch vervuld. Er moet altijd voor gebeden worden. Mm. Beloften worden niet automatisch verkregen. Er zijn beloften voor genezing... maar er moet wel voor gebeden worden. Mm -hmm. Snap je? Er zijn beloften van verlossing. Maar men moet wel tot de Heer komen daarvoor. Ja. Snap je? Ja. ja, maar moet op de Heer wachten. Onzin, want de Heer heeft alles al verbracht. Mm -hmm. Snap je? Hij heeft zijn kant gedaan. Ja, alhoewel we natuurlijk wel zeiden... van bepaalde dingen moeten er nog vervuld worden. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dat kan ook in die bepaalde dingen... laat het ernstige dingen zijn een keer... Mm -hmm. die kunnen ook afgezwakt worden. Die kunnen ook in een kortere periode plaatsvinden. Mm. God heeft in de vervulling van profetie nog een heel stuk flexibiliteit gelegd. Een heel stuk ruimte gelegd. Snap je? Invulling van de mens. En dat is invulling voor ons. Want God heeft nu eenmaal en dat is helaas het grootste probleem voor God. Ons mensen als zijn partners gekozen. Ja. Daarom moest de Heer Jezus ook mens worden. Ja. De mens moest het doen. Dus daarom is de mens Christus die uh, de zonde heeft verzoend. En die Gods wil heeft volbracht. Die de wet heeft volbracht. Mm. Daarom is de mens die het koninkrijk gaat brengen... de mens van de heer Jezus. Ja. Maar we moeten nog naar openbaring. Ja, zal het nog uh, mee, Ja, Laten we naar openbaring gaan dan. Laten we naar, naar, en dan zitten we ook... als we in openbaring terechtkomen... zitten we ook in het midden... van uh, het rijk van de antichrist. Ik zal even kijken... welke teksten het zijn. Ik had ze opgeschreven. Openbaring 8... Vers 13. Ja. Zijn we er? Ja. En ik zag en hoorde... een arend vliegen. We zijn dus nu al... in de bazuin ja, Je weet, dat heb je met... Uh, met Henk Schout uitvoerig besproken. De ja, openbaring. Ja, ja. ja. Nou, uh, je hebt dus... Uh, eerste zegelgerichten. Ja. Ik denk dat dat de eerste helft is... Mm -hmm. van uh, die tijd. En dan krijg je de bazuin Dat zijn pas die erge gerichten. Mm -hmm. Nou... In het midden van die eindgerichten zag Johannes en hoorde een arend vliegen in het midden van de hemel. Ja. Een arend staat daar symbolisch voor een grote, sterke engel. Ja. Um, en die met een luide stem zei, Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen. Vanwege de overige stemmen van de bazuinen, de drie engelen die nog bazuinen zullen. Hmm. Er komen dus nog, wee, wee, wee, er komen nog drie weeën. Ja, precies. Nou, het eerste w ook wel heel, heel, heel erg, erg verrassend... is de vijfde bazuin. En ja. die vijfde bazuin... die was die ster die uit de hemel viel... Mm -hmm. en die verschrikkelijke schorpioenen komen eruit. Ja. Uit, uit de afgrond. Ja. En die prikken de mensen... en dan hebben ze vreselijk veel pijn. En ze zouden wel dood willen gaan... maar ze gaan niet dood. Ja, Dat precies. herinner je misschien ja, nog ja, wel. klopt. Nou, en dan staat er iets heel frappants... maar... Het komt alleen, in vers 4, alleen aan die mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. Mm. Zoals Daar heb je Israël, dus de ontkoming, van, eh, in het land Goose. In het land Goose ontkwam, ja, ja. zullen ook de gelovigen die er dan zijn, mm -hmm. de gelovigen die het zegel van de Heer, ik weet nog niet wat het is, maar dat komt nog wel een keer dat het ja, geopenbaard precies, wordt, ja. die het zegel van de Heer niet, die, die zullen er geen last van hebben. Mm. Geprikt worden zoveel als ze willen, maar het lukt niet. Nee, precies. En dit is, staat er aan het eind van dit hoofdstuk, in vers 11. Vijf maanden lang zullen ze dat doen. Zo, dat is een behoorlijke en tijd. En ze hadden overzicht de, de engel van de afgrond, Apollyon. En, uh, nou ja, het zijn allemaal verschrikkelijke dieren. En dan staat er, het eerste wee is voorbij gegaan. Zie, nog twee weeën komen hierna. Ja. Het is weer... Dat zijn de ontsluitings- en de persweeën. Ja. Dan gaan we een stapje verder. Even kijken waar de volgende staat. Ja, we hebben nog uh, anderhalf minuut uh, oh, oh, ongeveer. Oh, goed, toch goed. Ja. Nou, dan moeten we nog naar de, de, de, de volgende weeën. Openbaring 9, vers 12. Mm -hmm. Openbaring 9, vers 12. Komen nog twee weeën hierna. En dan 11, vers 14. 11, vers 14. Het tweede wee is voorbij gegaan. Nou, en dat is een verschrikkelijke aardbeving. Hè, die de hele aarde zal teisteren. En dan het derde wee, dat zijn de zogenaamde schaalgerichten. Dat zijn de laatste gerichten voordat de Heer Jezus terugkomt. Zo. En als het derde wee geweest is, dan komt de Heer terug in grote macht en majesteit. Die komt dan en die grijpt de Satan en bindt de Satan. En dan is het rijk van de Antichrist is afgelopen. En hij gaat in het duistere dal, in de, de afgrond, de, gaat op slot. Ja. En dan breekt de duizendjarig vrede rijk ja. onder de Heer aan. En de duizendjarig vrede rijk is weer een kans die God aan de mensheid geeft. Ze hebben, de mens heeft gekozen voor het rijk van de hand. Die de mens kiest er zelf voor. Ja. Ze weten nu hoe het is. Nu krijgen ze duizend jaar heerschappij van, van de Heer Jezus. Ja. Van ja. recht en gerechtigheid en dan gaan we eens kijken hoe dat afloopt ja, precies. en wat gaan ze dan doen aan het eind daarvan dan laat God de duivel los waarom doet hij dat nou omdat hij kijken wil of de mensen oprecht met het ja, hele precies. hart hun dienen ja. of dat ze niet alleen dat ze niet alleen maar bang zijn voor de knoet van de, de, de vorst uit psalm 2 ja. hij zal regeren hm. met een ijzeren knoet staat er hm. nee, of ze hem van harte dienen precies. en dan zien we dat er weer een aanval op is uh, komt en dan is het afgelopen zegt de Heer God nou is het finished en dan komt uiteindelijk het oordeel voor de grote witte troon. Nou. En dan komt de eeuwigheid. Ja, en dat weten we weinig van. Het enige wat ik weet van de eeuwigheid is... wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord... wat in geen mensen hart is opgeklommen... heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Amen. Dus het wordt altijd beter. Goed zo, Jan. Uh, onze tijd zit helemaal al op. Dank voor je uitleg tot, uh, tot nu toe. En uh, we gaan de volgende aflevering gewoon weer verder... in deze serie van Eindtij de Profecie. Nogmaals hartelijk dank. Nu thuis, ja, we hebben het al eerder gezegd. Uh, het is toch belangrijk om het uh, profetische woord gewoon te kennen. Zodat we ook uh, zeg maar niet angstig hoeven te zijn voor al deze dingen. Omdat we weten dat er behoudenis is. We zeiden het al: er is op uh, de berg Sion is ontkoming. Maar ook uh, het zegel op het voorhoofd. wat God aan die mensen zal geven die hem liefhebben. Uh, hij heeft zijn bescherming gegeven en hij wil zijn bescherming ook aan u geven. Als u dat aanneemt, uh, zult u die bescherming ook gaan ervaren. Amen. En heel veel van ons hebben en ervaren die bescherming al. Nou, denk daarover na. We zien u graag terug in een volgende aflevering van Eindtijd en Proventie. Hartelijk dank voor het kijken.